Het is 3,5 minuut over tien, nou, trouwens iets meer wel. U bent weer terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Onze vriend. Uw vriend, vriend, mijn vriend. Ja, gewoon. Oh, nou, Blom in ieder geval is aangeschoven. Uh, Fijn Peter dat je er bent, Nieke. man. Wat gaan we doen? Drie boeken heb ik meegenomen. Uh, het eerste is een biografie uh, van iemand die luistert naar de naam Rue Paré. Het boek heet Heldin met schilderkist. En is opgeschreven door Wim Willems, uitstekende... Biograaf. Een heel bijzonder verhaal over een vrouw die in de oorlog uh, 52 Joodse kinderen redde. In Den Haag was dat. Uh, ik heb ook meegenomen het, uh, de neerslag van een huwelijk, zoals het boek heet. en Dat bevat het dagboek van Mensje van Keulen uit de jaren 1977-1979. dat Je zit is... er een beetje bij te glinderen. Nou, Het is fascinerend om te lezen, maar het is ook diep treurig. Echt waar? Wat een onzekerheid, wat een... Ja, wat een, wat een ramp van een bestaan eigenlijk okay. in de jaren 70. Wacht, wacht, ja, hou nee, je het in. Is, ja, oké, okay, ik hou me in. Ik zal wel... Je hoort het nog wel, Peter. Ja. Je hoort het nog wel. En wat ik ook mee heb genomen... Ik wilde daar destijds al aandacht aan besteden... en toen kwam het er niet van. En nu mag het omdat die roman is genomineerd... voor de Libris Literatuurprijs... die over een dikke week wordt uitgereikt. Arjen van vele aantekeningen... over het verplaatsen van obelisken. En... Eigenlijk een curieuze, lange, gekke titel. Ja. Maar die nominatie is helemaal terecht. Het is een heel bijzonder boek. Het is een eerbetoon aan zijn vriendschap uh, met Thomas Blondot... de jong gestorven ja. uh, schrijver. Maar niet alleen dat. Het is ook een heel vernuftig geschreven roman. Dus daar uh, wil ik het graag over hebben zo. Oké, okay, over een klein half uurtje. We besluiten het nieuwsweekend vandaag met de drie heren... die al 25 jaar de striphelden fokken en Sukker maakten. Ze zijn er alle drie. En over een kwartier. Een even droevige als bijzondere atlas. Die van plastic soep. Maar we beginnen met practivisme. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Maar eindig daar niet, ga door. Kom in actie en dan niet door een online petitie te tekenen of een berichtje te liken. Maar doe het ook echt, ook offline. Goedemorgen Eva Rovers. Goedemorgen. Ja, in jouw nieuwe boek, Practivisme, hoop je iedereen van de bank te krijgen. Waarom? Laten we te weinig van ons horen? Ja, ja we laten uh, te weinig horen waar we het niet mee eens zijn. Natuurlijk is er heel veel protest over van alles en nog wat. Uh, maar dat blijft heel vaak bij gemopper op social media of uh, in de kroeg. Um, en we zijn eigenlijk heel weinig bezig met echt uh, kijken hoe we het daadwerkelijk kunnen veranderen. Ja. Nou, we kennen jou van uh, de biografie van uh, Boudewijn Buug en uh, volgens mij ook Helene Krollenmullen. Ja, klopt. En nu opeens dit. Ik was, ik was verbaasd. Ik <laughs> denk, hé, hey, Eva. Heel wat anders Hoe ja. is het zo gekomen? Um, nou ja, je bent natuurlijk nooit alleen maar biograaf. Nee. Uh, zit, uh, je zit, werd ergens boos over? Ik werd ergens boos over. Waarover? Ja, nou, Ik werd al heel lang over van alles boos. En ik dacht inderdaad op een gegeven moment... ik moet even ophouden met huiskameractivist zijn. Wat ik al heel lang ben. En dat je probeert in je eigen leven weet je, ledlampjes in te draaien... geen vlees eten, dat soort dingen. Ik dacht, dit, dit is gewoon niet genoeg. Het voelt futiel en ik moet... Uh, uh, eigenlijk uitzoeken hoe je dat, hoe je echt iets kan veranderen. En uh, dameschrijverschap is voor inzetten. Ja. Ja. En dan uh, is het niet voldoende om je eigen leven op orde te krijgen. Of tegen mensen te zeggen, neem nou toch een uh, boodschappentas mee. Uh, in, in plaats, plaats van, van steeds maar weer een plastic -tasje, ja. tasje mee te nemen. Ja, dat is een begin, maar ja, inderdaad, uh, zoals je al zei. De, de oude slogan, een beter milieu begint bij jezelf. Dat is ergens heel misleidend, omdat mensen dan toch een beetje het gevoel krijgen, nou als ik het zelf doe, dan, dan is het wel prima. Maar dat is een startpunt. Je moet beginnen bij jezelf, maar vervolgens ook een stap nemen om ja. degene die er echt verantwoordelijk voor zijn, verantwoordelijk te houden. Want als we allemaal individueel dingen blijven doen, ja, dan schiet het niet op. Nee, dat is nee. ook belangrijk, maar je moet meer doen dan dat. Ik ben ja. nog wel zo'n type dat dan op de plantjesmarkt mensen aanspreekt en zegt, waarom neemt u niet een boodschappentas mee? Ja. Wordt me meestal niet in dan afgenomen. Ben je ja, gek, de... hè? <laughs> maar, nee, en dan zeggen ze, ja, maar ik ga dit tasje toch nog weer hergebruiken ja. of zo. Maar goed, dan heb ik... Zegt er niemand, mevrouw, waar bemoeit u zich mee? Ja, dat zeggen mensen ook, maar ik heb oh. dan toch het idee dat ik iets gedaan heb. Nou ja, het is de eerste stap. Je maakt mensen er bewust van en je spreekt ze op een bepaald gedrag aan, ja. maar het is natuurlijk... Het zou je vond natuurlijk jezelf nog... ook een oude dominee op een gegeven moment, dus, hè? Hè? En het oh. zou natuurlijk nog veel handiger zijn als die, als zeg maar, die plastic tasjes er überhaupt niet zouden zijn en dat je op een andere manier... Uh, zorg dat je die plantjes mee kan nemen. Zometeen ja. gaan we het hebben over die plastic ja. soepen in, in, in de wereld. Maar goed, wat moet je dan uh, doen? Ja, je moet eigenlijk kijken naar hoe je, je zo'n systeem kan veranderen. En dat doe je natuurlijk niet in je eentje. Je kan niet in je eentje zorgen dat er inderdaad geen uh, plastic tasjes meer geproduceerd worden. Hoeveel petities je ook ondertekent. Uh, daarvoor moet je echt degenen uh, die daarvoor verantwoordelijk zijn, uh, verantwoordelijk houden. En of dat nou de producenten zijn of de politiek. Uh, en ook dat doe je niet in je eentje. Dus uh, een aantal tips zijn... of de, een van de belangrijkste is echt... Uh, ben duidelijk over wat je doel is. Want dat, uh, mensen zijn vaak in het, heel, in het algemeen ergens boos over... maar heel nadrukkelijk echt voor jezelf duidelijk maken... wat je specifieke doel is. Een plan maken. Uh, mensen denken bij opstand of bij protest... heel vaak meteen aan een demonstratie op straat. Uh, maar dat is maar één kleine klein onderdeel van een protest. En er zijn heel veel andere manieren om in opstand te komen. Dus je moet eigenlijk bedenken, wat is mijn doel? Welk plan ga ik gebruiken om dat doel te bereiken? En welke middelen ga ik bereiken, gebruiken om dat doel te bereiken? Maar en doe het samen. Doe het inderdaad niet alleen. Doe het. Maar wat heel in een vroeg stadium vaak gebeurt is dan... dat je denkt, ja, ik vind dat allemaal ja. wel... Maar nou ja. het gaat zoveel doen. En ja. hoe bereik ik die mensen? Ja. Hoe krijg ik die mensen mee? Ja. Oh, joh. Nou ja, dat had ik dus zelf inderdaad ook heel sterk. Dat je denkt: van ja, wat, wat, wat heeft het eigenlijk voor zin om überhaupt uh, weet je, met plastic te recyclen... als Coca-Cola per seconde 3400 flesjes uh, produceert. Dat, dat, voelt, dat voelt heel machteloos, kritiel. Totaal machteloos, ja. En dat was ook mijn frustratie. Dat was ook echt de reden om dit boek te schrijven. Want het kan toch niet zo zijn dat je echt zo machteloos bent. En dat is dus inderdaad ook niet. Um, en je hoeft ook niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties ook mee bezig... Je kan op een kleine schaal beginnen. Je moet ook echt beseffen dat het probleem dat je aanpakt... Vaak een symptoom is van een veel groter probleem. Dus hou voor ogen dat je niet in één dag of in een week de hele wereld hebt veranderd of een heel groot probleem hebt aangepakt. Maar zie het als uh, probeer het zoveel mogelijk in kleinere problemen op te knippen. Maar en hoe hou je, je die focus op dat uiteindelijke doel? Want dat is natuurlijk het ja, probleem. Ja, nou ja, door dus inderdaad veel samen te werken. Want als je het in je eentje doet, voel je je inderdaad vaak heel machteloos. En dat ben je relatief ook. Dus door uh, verbanden aan te gaan, door met organisaties. Samen te werken die daar bijvoorbeeld al mee bezig zijn. Of door zelf een, een club op te richten. Kan je elkaar scherp houden, je kan elkaar motiveren. Er zijn heel veel manieren om dat, um, ja, om dat op te schalen, om je, het zo te zeggen. Uh, er staat ook een voorbeeld in, misschien kun je dat zelf even vertellen... over groepen die eigenlijk helemaal niet zozeer op één lijn zitten... maar elkaar toch vinden in een ja. gemeenschappelijk doel. Ja, dat vond ik een heel leuk voorbeeld in, um, uh, in uh, de... Limburgse grensgemeenten, een aantal ja. grensgemeenten... Uh, hadden, hebben al jarenlang heel veel last van de uh, NAVO-basis daar... en de AWACS-vliegtuigen die daar met veel geweld uh, opstijgen en landen. En burgers protesteerden daar al jarenlang tegen... en nou, ik kreeg gewoon niet genoeg voet aan de grond... En uh, zijn op een gegeven moment gaan samenwerken met de groep uh, eco-anarchisten... waarvan ze misschien zelf ook niet hadden bedacht... dat ze daar ooit een hele innige samenwerking mee aan zouden gaan. Maar door die twee te combineren plus een hele eigenwijze wethouder... dus een soort van ja, een monsterverbond van drie groepen... die uh, misschien in het dagelijks leven niet heel veel met elkaar te maken hebben... had ieder zijn eigen rol, ieder had zijn eigen manier om druk uit te oefenen... en ze er toch voor zorgen dat, omdat dat was het... Doel op dat moment om een deel van dat bos te redden, wat eigenlijk gekapt zou worden, om um, nou ja, die vliegtuigen dus nog dat, vaker te laten opstijgen. En, en dat is gelukt. En dat is gelukt, ja. ja. ja. Uh, er wordt ook een vergelijking getrokken met de protestgeneratie... Hè, waar Peter en ik dan misschien meer deel van uitmaakten. Uh, veel mensen hebben het idee van... Nou, toen gingen de mensen nog echt de straat op... en die, die, die streden nog ergens voor. Denk maar aan de krakersbeweging enzovoort. En nu denken mensen... ja, uh, het is heel makkelijk om je te verbinden met allerlei uh, andere types... die hetzelfde vinden als jij. Maar het blijft gewoon hangen op, op, op het internet. Ja, nou, het wordt inderdaad vaak gedacht dat er veel minder wordt geprotesteerd dan in de jaren zestig. Maar er vinden evenveel demonstraties plaats als toen. Dus dat, dat... Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat is Zij... ja, ja, ja, maar evenveel wil niet zeggen dat er ook, of, ja, dat er ook evenveel mensen aan deelnemen, nee. natuurlijk. En er wordt inderdaad veel meer individueel geprotesteerd. Dus via social media, via uh, online petities. En deels heeft dat zin. Uh, uh, zeker voor bewustwording kan een bepaalde hashtag heel uh, belangrijk zijn. Nou, iedereen kent het MeToo-voorbeeld. Ja. Natuurlijk, wat natuurlijk een ongelooflijke uh, bewustwording uh, tot stand heeft gebracht. Online petities kunnen ook nut hebben. Maar eigenlijk voor al die online activiteiten geldt... combineer het met offline activiteiten. Uh, Black Lives Matter is daar een heel mooi voorbeeld van. De meest gebruikte hashtag... Uh, en die zijn niet zo succesvol omdat die hashtag zo vaak wordt gebruikt... maar die zijn zo succesvol omdat ze ook demonstraties organiseren... en workshops en met politici om tafel gaan zitten... en in de echte wereld ook activiteiten ontplooien. En dat geldt voor iedereen, dat geldt voor ons. Iedereen die wel eens een petitie ondertekent en denkt... heeft dit wel zin? Ja, zeker bij burgerinitiatieven en petities heeft dat zin. Want dan geldt toch de wet van de grote getallen. Maar... Daarnaast moet je in de echte wereld, in de offline wereld, ook zorgen dat je uh, wat doet. Dus uh, behalve als je bijvoorbeeld tekent. Uh, uh, tegen de uitbreiding van uh, Schiphol, ik noem maar wat... besef dan dat je misschien ook wat minder vaak vliegtuig moet nemen. En dat je bijvoorbeeld ook uh, een bedrijf daarop kan aanspreken... of de politiek erop kan aanspreken... of een keer met een demonstratie meeloopt. Dus die combinatie van online en offline activiteiten... zijn heel belangrijk. Ja, je moet wel consequent zijn in je eigen leven. Ja, consequent, maar het ook zichtbaar maken. Je kan, als je beseft dat er uh, voor bepaalde petities... tienduizenden mensen daar hun handtekening onder zetten... het heeft natuurlijk veel meer impact... Als, dat, als al die mensen ook de straat op gaan of naar het binnenhof gaan, dan zie je hoeveel mensen dat eigenlijk zijn. Dus door het zichtbaar te maken, door uh, die, die, die like of die ondertekening te combineren met uh, nou, zichtbaarheid in de echte wereld, geef je er ongelooflijk veel meer kracht aan. Wat mij wel verbaasde in je boek, is dat je noemt dat de belangrijkste emotie die tot protest aanzet woede mm. een gevaarlijk ingrediënt is. Toen dacht ik. Juist die woede, die houdt zo'n vuur gaande. Maar dat ja, vind je dus ja, helemaal niet. Ja, wel zeker. Ik zeg koester je woede. Woede is heel belangrijk. Je moet die niet uh, onderdrukken. De, de eerste impuls is vaak woede, verontwaardiging. Je bent boos over iets dat anders zou moeten. Alleen, je moet niet alleen van woede hebben. Want uh, dat is, uh, de burn-out is echt uh, bedrijfsziekte nummer één van activisten. Is dat uh, zo? Ja, ja. Dat uh, is iets wat heel erg veel voorkomt. Na twee, drie jaar kapot? Nou, niet na twee, drie jaar, maar na een paar jaar zeker Versopen wel. Verzopen in je ja, eigen ja, argumenten? En, en, nou, dat niet, maar je ziet bijvoorbeeld in Groningen ook... dat mensen die een paar jaar geleden nog met heel veel energie uh, tegen de NAM... Protesteerden, die zijn gewoon op. Omdat als je echt alleen maar boos bent... dat vreet je gewoon van binnenuit op. Dus een van de tips die ik zeker geef... probeer ook lol te hebben. En daar zijn ook uit Groningen een paar fantastische voorbeelden van. Van mensen die uh, hun woede combineren met lol. Al is het maar voor zichzelf om ook de energie te houden... Ja. om die lange adem te als hebben. Wat... Want die heb je nodig. Nou ja, Occupy-beweging, Occupy dat noem je ook. Dat is een hele belangrijke grote beweging geweest. Maar uiteindelijk toch... Ja, als een nachtkaars uitgegaan, omdat ja. ze innerlijk het, het, het strijd... Veel, ja, nou ja ik, bij Occupy heb ik nog wel het idee dat daar uh, wel een, een zaadje kan zijn geplant. Dus dat die hebben uh, wel de potentie om andere latere protestgroepen te inspireren. En er is, ze hebben natuurlijk het woord gelijkheid en of ongelijkheid op de kaart gezet. En, Iets als de uh, 99%. Uh, Iedereen snapt wat daarmee uh, bedoeld wordt. Maar het klopt dat ze, uit, als je ziet. Hoeveel potentie ze hadden en hoeveel mensen ze wisten te bereiken wereldwijd en hoe groot die demonstraties waren, dan had je eigenlijk verwacht ja. dat daar veel meer resultaten uit zou komen. En je ziet dat ze te veel op zichzelf gericht zijn, ja. te weinig in staat waren om samenwerking aan te gaan met mensen of organisaties buiten de Occupy-beweging. En dat uh, maakt dat ze toch te veel in zichzelf gekeerd zijn geraakt. En ook ja. daar geldt voor zorg dat je inderdaad samenwerkt en misschien niet. Ja, ze altijd... gingen elkaar op een gegeven moment ook bestrijden. Hè? of haarkloverijen nee. haar en zo. Hè? Nou ja, als je inderdaad ja. te veel bezig bent met hoe je protest voert... dan uh, verlies je inderdaad de focus van waarom je eigenlijk protest aan het voeren bent. Ja. Heimelijke rebellen, handboek voor heimelijke rebellen. Want er zijn volgens jou een heleboel heimelijke rebellen. Ja, veel mensen die inderdaad de wereld wel willen veranderen... maar niet precies weten hoe. En ik zou tegen die mensen willen zeggen... Kom van de bank af en uh, ga iets doen. Ja, en, en de, jij hebt dit boek geschreven en doe ja. je en, en nog andere dingen? Ja, nee, het boek was natuurlijk is natuurlijk een vorm van protest, maar daarnaast ben ik inderdaad veel meer betrokken geraakt bij allerlei uh, protestgroepen om inderdaad uh, mijn eigen de, de doelen die ik zelf wil bereiken inderdaad veel meer kracht bij te zetten en dat inderdaad uit het individuele te halen en te zorgen dat er uh, ook daadwerkelijk iets verandert. En loop je dan niet het risico dat ze je veel te braaf vinden eigenlijk? Als je wat doet? Als je, als je zoals jij met een met een vrij open blik hier ingaat en generalistisch werkt eigenlijk. Hè? Uh, dus, dus zonder hele echt specifieke... Nou ja, niet echt aangestuurd door woede. Nou ja, mijn woede is er zeker wel. En uh, ik, ik, ik maak mij heel erg druk over de uh, manier... waarop wij met fossiele brandstoffen omgaan... en de, de manier waarop we met het klimaat omgaan. En ik zorg daar natuurlijk wel voor dat... als ik met een actie, aan een actie deelneem... dat je daar die woede maar op een constructieve manier gebruikt. En niet door... Um, Enorm, uh, wat je toch wel vaak, of tenminste wat vaak in de media komt, zijn de protesten die uit de hand lopen ja. en die, uh, waar geweld bij gepa mee gepaard gaat. En dat is heel erg jammer, want het overgrote deel van de protesten en demonstraties zijn geweldloos. En dat is heel jammer dat die beeldvormen, dat is ook een van de redenen waarom mensen zich vaak niet als activist uh, durven of willen afficheren. Omdat het heel vaak geassocieerd wordt met geweld en met rellen, terwijl dat maar in een heel klein aantal gevallen het uh, ja. zo is heb je deze al gezien ja ik zag hem net ja de fantastisch de soep atlas ja, ja of the world. Ja. Daar gaan we zo meteen over praten met uh, Michiel uh, Roskam-Abbing. Dat is dus ook. Uh, maar ik dacht, het, het grappige was, ik wilde even een, bepaald, een bepaalde pagina onthouden en toen dacht ik, wat leg ik erin? Ja. <laughs> een velletje <laughs> plastic. plastic. Mapje. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Dat was ja. even. dacht ik, nou je ja, ja, ontkomt er niet de, aan. Maar goed. Nou, je ontkomt er niet aan, zolang je er zelf niet uh, iets aan verandert. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ja. dit is dus ook een manier om, om, om de, de plastic soep... Nou ja, de onderzoek doen, want dat wordt heel mensen nou, denken bij opstand heel vaak het is, uh, je moet de straat opgaan en een vuist maken, dat is zeker waar. Maar onderzoek doen, informatie verschaffen, communiceren, samenwerken, dat zijn allemaal vormen van opstand. Ja, informatie is heel belangrijk om je doel te kunnen bereiken. Nou, het staat duidelijk opgeschreven: allemaal in, uh, in je boekje. Nou, het is niet zo'n hele dikke: Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen. En daar staan gewoon hele praktische tips in, hè? Wat, je, wat, wat, je, wat je kunt doen. Dankjewel, Eva Rovers. En uh, gewoon even dit boekje lezen. Als u denkt. hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel in actie komen. Maar ik weet niet zo goed hoe. En is het is voor mij misschien ook wel handig... dat ik niet meer op de plantjesmarkt mezelf uh, onmogelijk, <lacht> <Ja>, onmogelijk <totstuk> maak. <maken. lacht> dat is dus niet de manier. Goed. Maar ja, wat moet ik dan het is, doen? Het is ook een manier. Oh ja. Ja. ja. Maar wat moet ik dan doen tegen al dat plastic? Nou, daar gaan we het dan hierna over hebben. Oké, okay, en heeft het al uitgebreid genoemd. Nou, de even. plastic soepatlas van de wereld is uit. Die is samengesteld door politicoloog Michiel Roskam-Abbink. Goedemorgen. Nou, u heeft eigenlijk gedaan wat uh, hiervoor uitgebreid verteld is, hè? Ja, dat klopt. En dat. Uh... Die heimelijke protesten en, en ongenoegen bij een groot deel van de bevolking... die merken wij dagelijks bij de Plastic Soup Foundation. Uh, en dat is ook een van de redenen dat dit boek nu is uh, gemaakt. is Om het, uh, deze problematiek, want het is een van de grootste milieuproblemen die we nu kennen... om die in een heel breed uh, perspectief uh, te plaatsen... maar ook mensen perspectief te bieden. Dus niet alleen wijzen op de, op de nadelige gevolgen ervan, maar ook op de oplossingen. Nou ja, u heeft, u heeft een boek gemaakt. Ik moet zeggen, een, het gegeven is bekend, hè. Dat drijft ongelooflijk veel plastic. En op een goed moment is er ontdekt dat midden op verschillende oceanen hele grote bergen plastic, ja, eigenlijk daar totaal het milieu fysiek en het. Uh, nou, uh, dat ja, is wel heel veel plastic, maar dat er grote bergen drijven, dat is een van de mythes die we ook weer krachtig uh, ontkennen. Ja, maar, nou ja. Laat het zo zeggen, bergen. Het, ja. het, het zijn gigantische het het uitgestrekte velden. Dat is ja, en ja. Niet alleen op zee, ook op land. Oké, okay. nou goed. Dat, dat is op zich treurig genoeg. En dan denk ja. je: ja, dat zal allemaal wel. Hoe is het dan gelukt om een boek te maken. die werkelijk van bladzijde 1 tot de allerlaatste pagina. je eigenlijk blijft verrassen? Want dat, daar bent u in geslaagd. Nou, uh, dank u wel voor het compliment. Uh, u bent een van de eerste die het boek ook uh, echt gezien uh, heeft. Hè. Gisteren is het eerste exemplaar aangeboden aan eurocommissaris uh, Vella op Malta. En ook die complimenteerde ons, uh, dat wil zeggen de Plastic Soup Foundation... en uitgeverij Lias, met het uh, boek juist vanwege... Die tweedeling, hè? de ene kant de gevolgen, oorzaken... en de andere kant oplossingen eh, eh, waar we naartoe moeten. Met veel waanzinnig mooie foto's. Ook. Ja, ja, dat is ook... Je... het niet uh, dat het zo treurig is. Dat er lias enorm goed in geslaagd, ja. Hele intrigerende uh, foto's die na, to, zetten tot nadenken. Ja. Dat is het eigenlijk. Na de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk de ellende begonnen. Toen is het plastic uitgevonden. Ja. En dat was verschrikkelijk handig... Ja, en dat is nog steeds. Ja. Het gemak dient de mens, zou ik maar zeggen. Ja. Hoeveel plastic wordt er geproduceerd? Want er staan ook heel veel getallen in. dit. Oh, er staan ongelooflijk veel getallen in. Je ja. hebt het is, uh, ja, het is meer dan niet helemaal paraat. Ja, nee. Ja, nee hoor. Dat, uh, veel uh, nog meer. Hè. Uh, dat is wat ik probeer uh, te zeggen. Dat je moet het fenomeen eigenlijk in de tijd plaatsen. Uh, we zitten nu met die ellende... Maar die ellende die neemt nog alleen maar toe. Hè? En heel snel toe. Het is een soort van sluipmoordenaar, dat plastic. Omdat het in het milieu uiteenvalt. degradeert in kleine stukjes. We zien het niet meer. Dieren die nemen dat in. Het heeft allerlei effecten op ecosystemen. Nu valt dat misschien nog mee. Maar over een paar jaar, waar staan we dan? Er is gewoon een soort van tijdbom in dat milieu. Van de gevolgen van dat plastic. Dus we moeten echt aan de bron... Dingen doen om te zorgen dat er minder plastic gebeurt. Nou ja, ja, wordt. Plastic doen. dat in die, in, die, in, die, in die oceaan drijft, is het natuurlijk maar een heel klein gedeelte ja. van het plastic dat werkelijk ja. totaal nutteloos ergens ligt. Ja. En ook alweer een klein gedeelte van het plastic dat überhaupt geproduceerd wordt. Maar nou ja. het zijn kolossale aantallen. Dat zei Eva om. net, hoeveel flesjes per. 3400 flesjes per seconde. Door Coca-Cola. Ja, alleen Coca-Cola, dat is nog maar één fabrikant. Als we ja. in dit tempo doorgaan, las ik in uw boek, is, is er in 2050 meer plastic dan vis in de zee te vinden? Ja, dat is, heeft een consultant uh, een jaar geleden, geloof ik, uh, berekend. En dat is. Een prachtige vergelijking die eigenlijk iedereen nu overneemt. Maar dat laat het wel zien. Hè? Ja, 8 miljoen ton plastic komt er elk jaar ja. in de oceanen terecht. Dus de biodiversiteit neemt af hè, in de oceanen, maar dat uh, um, kunst, kunststoffen. Uh, Hoe komt al dat de plastic met... nou überhaupt eigenlijk al mee, dat water? Je kan je toch niet voorstellen dat iedereen daar maar gewoon gezellig met zijn plastic zakjes van Albert Heijn. daar aan de kust bij gestaan gaat staan en zegt: doedeloe. Nee, nee. Nee, het uh, meeste komt via rivieren. Een deel komt van schepen af. Toerisme aan stranden. Soms uh, waait het in zee. Uh, als we, uh, gisteren zijn weer heel veel ballonnen opgelaten hè, met uh, Koningsdag. Kalon. Nou ja, waar komen die? Die uh, waaien naar zee en die spoelen dan weer aan op het strand. En daar vind je dan de ballonresten en de linten. Maar er zijn ja. ook uh, gemeentes waar dat niet meer mag. Precies hierom. Uh, ja, maar wat nu ontbreekt is eigenlijk landelijk beleid hierop, hè? Uh, de, de Rijksoverheid heeft een ontmoedigingsbeleid voor uh, wat ballonnen betreft, maar laat het over aan gemeenten. En uh, niemand uh, gaat het uh, feestje van een oranje vereniging op Koningsdag verstoren en zeggen: Hu, dat mag niet. Dus er uh, is een lange weg te gaan. Ja. Dan moet dus de heimelijke rebel weer uh, ja. op, op, op, ja. opstaan, begrijp ik. Uh, schildpadden zien plastic tassen bijvoorbeeld gemakkelijk aan voor kwallen. Ja. En dan komen ze in de problemen, of ze eten het op. Ja, ze eten het op. En dan komt het in een uh, maagdarmstelsel. Ja. Uh, uh, ja, ja, er staan ook foto's. Misschien hebt u wel eens eerder gezien die foto's van vogels. die dus een maag hebben die vol zit met plastic troep. Ja, de albatros. Ja. ja, precies. En ik begrijp dat dit plastic ook weer op ons bord terecht komt. Gaat dat via de vissen? Ja. Dat gaat via de vissen en vooral filterdieren, zoals mosselen en oesters. Want daar worden ingewanden niet verwijderd voordat het geconsumeerd wordt. Maar nu zeggen wetenschappers dat we meer plastic binnenkrijgen door het inademen. Het zit gewoon in de lucht. Zo dan, klein wordt het ja, dan? Ja, ja. micro en nano. En, en dat en, komt en, door wat? het verbranden van plastic of nee, zo? Nee, dat zijn vooral textielvezels. Maar waar komt dat dan door? Van, van textielwassen, van onze plastic... Uh, we, we dragen plastic, ja? doen dat in de wasmachine. Ja? Er komen oneindig veel, miljoenen vezels uh, per wasbeurt. Dat is onvoorstelbaar. Die komen met het afvalwater mee. Die worden natuurlijk niet uitgefilterd bij de uh, waterzuivering. Waarom niet? Nou ja, de, okay. die zijn dan niet zijn op gebouwd. Die zijn te klein. Dat is te, te moeilijk. Maar wacht eens even. Zit er plastic ja. in onze kleding? Uh, nou, een heel ja. groot deel. Nou ja, ik ja. denk dan... Ik heb gewoon ja. iets aan... Dat is volgens mij van katoen. Daar zit toch geen ja. plastic in? Ja, wie een vliestrui aan heeft... die denkt ook... Oh, wat een heerlijke stof is dat. En het draagt zo goed. Het is uh, ja. een goede prijs-kwaliteit Vlies. Allemaal plastic. Ja. En dat ademen we en, in. En als ik dan een, schop, een, schop, een klop op uh, je schouder geef... Ja. Dan, Komen er ook allemaal vezeltjes in de lucht? Net als met de tapijten van plastic en kunststof. Uh, ik heb hier een, ja. uh, een foto van uh, een, uh, een, een steen. En dat is een nieuw soort steen. Een ja. erkend soort steen. En er zit plastic in. Ja, ja. zo hard gaat het dus. Hè? Dat is een steen uh, conglomeraat. En de officiële naam is nu uh, plasti ja. Uh, gevonden in Hawaii, uh, waar uh, gesmolten plastic samen met sediment uh, een steen wordt. Hè? Dus uh, voor, voor de eeuwigheid uh, zit, uh, hebben we een nieuwe geologische uh, variant Variant ja met plastic. Eén van die hoofdstukken van u het komt ook uiteindelijk... dat is best wel logisch natuurlijk, bij plasticvrije supermarkten. Ja. En een van die verhalen van die plasticvrije supermarkten is dan... nou, weet je... Het is, uh, je moet het wel labelen dat, dat, uh, die producten. Want dan kan je zien dat het biologisch is, of juist niet, of weet ik veel. En dat doen ze dan via lasertechnieken. Ja. Nou goed, en dan zie je die, die foto's dus van die lasertechnieken. Ik denk, ik zal het toch niet allemaal voelen met lasertechnieken uh, uh, uh, beroerd hebben. Het lijkt me nog ernstiger dan met Nee, ik... Het tegendeel is waar. Het is een uh, hele uh, gevaar, techniek zonder gevaar. Maar die brand een pigmentlaag. Uit de schil ja. van een. Dat uh, kan toch niet goed zijn. Ja, zeker. Dat is uh, geen enkel probleem. Hoezo? Nou ja, het is gewoon uh, uh, super geconcentreerd heet uh, licht. Dat, is, dat zijn geen gevaarlijke materialen of zo. Nee, maar, je... nee. maar dat is een fantastische uh, oplossing voor dat verpakkingsplastic. En uh, het wordt nog maar mondjesmaat toegepast. Maar uh, alle supermarkten, ik roep u op om dit te omarmen, want dat scheelt een hoop. Supermarkten en producenten. Hè? Want ja. het, het, nu wordt dat plastic probleem heel erg bij ons, bij ons als consument neergelegd. Maar het is eigenlijk, ik denk wel eens, als je de producenten verantwoordelijk zou maken... moet je eens kijken hoe snel ze goedkope en duurzame oplossingen zouden maken. Nou, en dat moet de nog, politiek afdwingen. Het, het is misschien nog wel belangrijk om te zeggen dat het boek... dat klinkt misschien dat het alleen maar over treurigheid gaat. Mm -hmm. het, het gekke, het gaat natuurlijk ook echt alleen maar over treurigheid. Ja. Alleen het boek is zo mooi vormgegeven dat je daar werkelijk... gewoon een uur in kan bladeren en denkt: wauw, dit geeft wel een beeld van een wereld die ik echt totaal niet kende. Ja, heel ik vind dat u het uh, ontzettend knap heeft gedaan. Uh, ja, Goed, we spraken met politicoloog Michiel Roskam Abbing. Het ging dus over de plastic soep-atlas van de wereld. Het boek ligt vanaf vandaag in de winkel. Is een uitgever, uh, uitgegeven door Lias. Dank voor uw komst. Plaatje? Geen plaatje. Nee, we gaan door met Onno. Oh. Nou, Zit Onno, allemaal, Br brand maar los. Dan, dan ben ik de muziek vandaag. Jij uh, bent jongens. de muziek, ja. Nee, we hebben zometeen nog de drie heren van Fok ja, en Daar we, willen we veel nog een beetje voor tijd voor hebben ja, gelijk, natuurlijk. Hè, het is heel Lili. bijzonder dat ze er alle drie zijn. Nou, ja. Uh, het eerste boek waar ik uh, jullie graag iets over wil vertellen... Uh, heet Verzetsheldin met schilderkist. En dat is de biografie van Rue Paré. En in die titel... Uh, daar zit eigenlijk het hele verhaal van de biografie... die Wim Willems over Ruparé heeft geschreven, uh, ver, vervat. Het is namelijk het verhaal van een heldin. Een vrouw die in de oorlog erin slaagde om bijna zelfstandig... en geheel uit eigen initiatief 52 Joodse kinderen um, te redden. En hoe deed ze dat? Daarbij maakte ze gebruik van haar schilderkist. Um, ik kan dat uitleggen. Um, Rue was een uh, beeldend kunstenares, zeer verdienstelijk. Ze uh, schilderde um, uh, realistisch, maar uh, steeds abstracter ook. Uh, werd, werd hoog geprezen, uh, is opgeleid door uh, mensen als uh, Albert Roelofs en uh, Jan Torop. Maar in 1942 kreeg zij... Um, dan werd ze voor de keuze gesteld om zich of te melden bij de cultuurkamer... Um, en dan verder te kunnen exposeren en zich te ontwikkelen... of dat niet te doen. En het schijnt dat zij op uh, het aanmeldingsformulier van de, uh, van de cultuurkamer... met grote letters nee heeft geschreven. Het dus was iemand die dus heel duidelijk uit zichzelf in opstand, kwam. Zichzelf, ja. in opstand <laughs> kwam. Wat dat betreft sluit het uh, fantastisch aan. Want zij was iemand, en dat is nog steeds zo... want mij zei de naam Ruparé eigenlijk helemaal niks. Dus maar iemand die ik... in volstrekte ja stilte Heeft geopereerd terwijl wat ze gedaan heeft ongelooflijk bijzonder is. Ik had het over die titel, Verzetsheldin met Schilderkist. Die schilderkist die moest dus eigenlijk dicht blijven vanaf 1942, maar die gebruikte zij vervolgens door een dubbele bodem in die kist te maken om bonnen. Uh, en materialen uh, te verzamelen, uh, soms zelfs cadeautjes... voor de kinderen die zij dan overal in Nederland uh, onderbracht. Dus zij fietsten met een vongersfiets, ook zo'n ook zo metafoor voor de oorlog... Hè, zo de, de, de fiets van de verzetshelden, uh, en met die kist achterop... en soms daarop een kind, dat ze dan... Uh, uh, dat ze uh, ja, naar, naar een, een, een onderduikadres uh, bracht. En heel veel van die kinderen hebben het overleefd. En heel weinig van de ouders van die kinderen hebben het weer um, overleefd. En dat heeft zij eigenlijk. Ja, dat, dat, dat initiatief heeft zij gewoon is helemaal uit, uit haarzelf gekomen. En um, dat, is, dat is ontzettend uh, bijzonder. En het is ook bijzonder wat voor een boek uh, Wim Willems over haar heeft geschreven. Want je moet je voorstellen dat omdat dit werk natuurlijk geheel in stilte zich heeft afgespeeld uh, en dat je daar ook geen aantekeningen over ging zitten maken in de oorlog en zij ook nauwelijks interviews heeft gegeven, dat hij de gegevens van haar leven eigenlijk uit alle hoeken en gaten heeft moeten peuteren. En hoe is dat dan gegaan? Hij heeft natuurlijk ges gesproken met mensen die haar hebben gekend bij leven, Maar hij heeft ook al die kinderen uh, die, uh, die gered zijn in de, in de oorlog... Uh, nagezocht en opgezocht en daarmee gesproken. Dus die, de biografie die hij heeft uh, geschreven... van deze uh, ongelooflijke, uh, moedige... Vrouw, die bevat ook de verhalen van vele anderen in dat netwerk... en ook van die kinderen en wat er met hun weer is gekomen. En soms is die geschiedenis heel bijzonder. Ik was afgelopen woensdag bij de presentatie van dit boek... en er, waren, er was een rij van negen van die kinderen. De kinderen van Tante Zus. Tante Zus werd uh, Ruparé genoemd in de oorlog. En die stonden daar op een rijtje. En dan dacht je, ja, maar dit is toch wel verdomd okay. indrukwekkend en ontroerend. Ja. Sommige van die kinderen die ontmoeten elkaar voor de eerste keer daar... En um, ja, zonder dat uh, protest van die, uh, die uh, Rue Paré... en de manier waarop ze dat persoonlijk heeft aangepakt... waren zij uh, niet meer in leven geweest. En het mooie is, op basis van verhalen van ging anderen... Het van hele... kinderen, ja, ging het om Joodse kinderen? Okay. Ja, het ging om Joodse kinderen altijd. Dus... Op basis van heel weinig materiaal heeft Willems toch een heel intiem... en aangrijpend portret van een vrouwenleven, met name een vrouwenleven, schets. En dat is weer bijzonder, omdat de nadruk bij de geschiedenis van de verzetshelden... vaak ligt op mannen hè, en op geweld. Mm -hmm. Dus uh, Erik uh, Hazel of Roelsema bijvoorbeeld. Dat soort stoere verhalen, die, die komen vaak naar voren. Maar de verhalen van die vrouwen, die volgens Willems dus het cement van het verzet... Uh, vormde, dus de, de inspanningen van vrouwen. is vaak onverteld gebleven. En hij doet dat op een bewonderenswaardige en mooie manier. in Verzetsheldin met Schilderkunstkist. Okay. Het tweede boek. Wat ik mee heb genomen, dat bevat ook de weerslag van een vrouwenleven. Ja, dus dat is al even um, uit, hè, toch? Dat is al even ja. uit, maar ik, ik, heb, ik had het eigenlijk al de vorige keer mee willen nemen... en de keer daarvoor, maar ja. soms uh, valt het net aan de andere ja. kant van de stapel. Maar ik dacht, het vormt, vormt ook zo'n gek contrast met dat boek uh, van Wim Willems over Rue Paré. Dit is namelijk de neerslag van een huwelijk, zo luidt de titel. Uh, en dat is het huwelijk van Mensje van Keulen... dat eigenlijk in elkaar zodemieterde in de jaren zeventig was getrouwd met Lon van Keulen. Ja, die naam, die noem ik, die staat ook in, dat, in, die, uh, in die dagboekpagina's. Het is een dagboek van 1977, 1979. De voorgaande jaren heeft Mensje van Keulen alles uitgegeven. Maar dat was tien jaar geleden. En uh, volgens mij uh, uh, is het zo dat zij die... Dat dagboek, wat zij heeft bijgehouden... is totaal niet bedoeld voor publicatie. Het is, uh, uh, ieder, iedereen's uh, namen staan erin. Het is heel intiem en persoonlijk. Het is duidelijk ook niet... Uh, laten we zeggen, literair genoteerd. Hè. Je hebt dagboeken of brieven. Neem de brieven van Reven. Die zijn heel duidelijk met het oog op publicatie uh, geschreven. Aan andere dagboeken ook. Dit juist niet. Maar ze heeft het dan toch gedaan. En ik denk dat ze daar flink wat voor heeft moeten overwinnen. Het vorige dagboek is tien jaar geleden verschenen. Ik geloof rond haar zestigste. Dit bij haar zeventigste. En het is me toch een partij. Een treurig verslag. Het ja. is werk niet te geloven. Kijk, Mensje van Keulen. Die beschouw ik als een van de uh, geweldigste van onze literatuur. Uh, ze is succesvol, jong gedebuteerd, een prachtig oeuvre. Uh, ze is heel goed in, in formuleren. En als je leest hoe uh, ongelooflijk onzeker zij is over dat schrijverschap... en ook hoe zij alsmaar niet aan het schrijven... Komt, ze doet, als je die verslagen leest... zij bevond zich in die tijd in de kring van de arbeiderspers en, en maatstaf. Hè. Ze zat samen met Gerrit Komrij en uh, Theo Sontrop... en uh, ook de hier uh, zo bekende Martin Ros... Uh, in, een, uh, uh, in de redactie van een tijdschrift. Dus ze bevond zich echt in literaire kringen en over die personen in haar omgeving... Er staan dan allemaal ook de geweldigst, uh, leukste... Uh, al dan niet treurigste Marita gegevens. Mathijzen. Marita Matthijsen komt erin voor in een, een hele interessante, laten we zeggen in, in de rol van een schavuit hè? Om, ja. uh, om de titel van haar eigen uh, u moet het maar lezen als u wilt weten waar dit op terug gaat uh, C's Notenboom bijvoorbeeld staat uh, let in zijn pyjama op een uh, hotelgang te kloppen op de deur uh, bij een mensje van Keulen waarop mensje schrijft uh, slaap lekker, wel trusten, zees <lacht> roep ze dan naar de <lacht> andere kant van de deur. Heel jongens, uh, de jongens hier zijn aangeschoven van de volk en zeker, Absoluut mag je dat niet gebruiken. Dat zou heel gemeen zijn. Dat <lacht> is al te leuk van zichzelf, dus daar kunnen jullie <lacht> verder niks meer mee. <lacht> um, nee, maar het is ten diepste wel echt wat er op het omslag staat: de neerslag van een huwelijk. Het Waarom zou dat zo tot volledig niet bewerkt uitgegeven zijn? Ja, dat is inderdaad de vraag. Eh, want ze scheldt zelfs op het uitgeven van dat dagboek. Ze haat het om het uh, te noteren. De reden dat ze het zal hebben bijgehouden is dat onder andere Hans Warra heeft aangeraden, je komt nu alsmaar niet tot het schrijven. En misschien als je het schrijft, hè, dan, dan overwin je wat. Het is, het is heel duidelijk therapeutisch bedoeld geweest, al die schriftjes die ze heeft uh, volgekalkt. Maar dan dat rest nog de vraag, waarom wil je dit in vredesnaam uitgeven? Want het is heel treurig. Ja, ik vind het voor mij persoonlijk, ik heb ik geniet daar dus ja. van. Ja, ik ben dus. Nou, kan jou niet treurig genoeg? Ja, dit kan mij niet treurig genoeg. Ik, dan denk ik je ben, mijn eigen leven is toch je, wat je waard. Weet, je weet van mij, Peter, ik ben een ongelofelijke parasiet. Hè? Een voyeur en een smeerlap. <laughs> dus dan kom ik helemaal aan mijn trekken in, okay. in dit dagboek. Uh, maar dat is ook zo, omdat het toch bij alles een, van een fantastisch. Fantastische, uh, stijl is en inzicht in de treurigheid uh, van de mens. en het, het, ja, die, die tijd, jongen. wat ze allemaal met elkaar deden, die arme mensen. Wat je allemaal moest doen om overeind te blijven in de jaren zeventig. Veel, nou, veel seks, veel snuiven, veel zuipen, sigaren roken, ook als je zwanger bent. Nou, en dat, dus, het, dat wil ik nog even zeggen. De, de rode draad is echt de neergang van het huwelijk. Zij wil een kind. De, haar man, jeugdliefde, wil dat niet. Die wil een vriendin. En op een gegeven moment maken ze een deal. Hij je een vriendin, zij een kind. Nou ja, dat gaat werkelijk nergens over. Ja, er wel goede oplossingen om mij heen. Zal ik ik wou zeggen, staan nog wel een oplossing stemmen. zijn, he? Ik vind het, het wel een mooie oordeel. He? Heel, ja, het is uh, nou. goed. Oké, okay, volgende boek. Fantastisch. Ja, het laatste boek um, dat is ook al een tijdje geleden verschenen. En dat is van de hand van Arjen van Velen. En dat heet Aantekeningen over het verplaatsen van Obelisken. En die roman, dat is een van de drie debuutromans, als ik het goed heb... die genomineerd is voor de Libris Literatuurprijs, die op 7 mei wordt. Hij heeft wel eerdere boeken geschreven. Hè? Hij heeft eerdere boeken, maar dit is zijn ja. Ja, essaybundels. bundels heb ik hier ook wel uh, besproken. Ja. En deze roman is uh, prachtig. Uh, het is een, een geweldig mooi uh, boek. Het is in de eerste plaats een ode aan de vriendschap... die uh, Arjen van Velen had met Thomas uh, Blondot. Jong gestorven, 36 jaar. Jong uh, overleden. In 2013 aan een hartslagaderbreuk, breuk. Plotseling dood. En... Um, uh, van velen heeft op een volstrekt onlarmerjante manier... een prachtig uh, beeld gegeven van de vriendschap die hij had met Thomas Blondot. Al wordt de Thomas uit het boek met een, uh, uh, alleen een T geschreven, niet met TH. Het is, het is echt een roman. En dat blijkt ook uit de manier waarop hij uh, het verhaal van het boek uh, Maar heeft. wie was die hoofdpersoon? De hoofdpersoon is, uh, zou je kunnen zeggen, de, de schrijver zelf. Blijft anoniem, is de ik-figuur en de verteller. En die vertelt dus... Twee dingen. Eén... Uh, hoe uh, uh, uh, het nieuws tot hem kwam dat zijn beste vriend was gestorven. Hij herinnerde zich zijn vriend. Maar hij doet ook iets anders. Hij komt een afspraak uit, uh, eigenlijk een kroegafspraak na. En dat was namelijk toen zij beide jonge studenten waren in Leiden en aan de, aan de, uh, aan de kroegtafel zaten. En uh, Thomas, uh, de ik-figuur, aanspoorde om niet alleen journalistiek en nuchter en wetenschappelijk te schrijven, maar om de verbeelding te laten stromen, om echt de schrijver in zichzelf aan te spreken. Dat als zij tien jaar na dat moment dat ze daar aan het, aan het uh, café tafel zaten, uh, eenmaal geweldige uh, gearriveerde en goede schrijvers waren geworden, om dan samen hun boeken naar uh, de bibliotheek in Alexandrië te brengen. En dan moet je weer weten: Arjen van Velen is, uh, uh, heeft klassieke talen gestudeerd. Is altijd gefascineerd geweest door Alexander de Grote. Hij wilde eigenlijk een biografie van Alexander de Grote. Uh, maar dan de geautoriseerde biografie van Alexander de Grote schrijven. Oh. Wat ook al een geweldig idee is. En in zekere zin is de hoofdpersoon van dit boek ook bezig om die biografie. om een beeld van Alexander te scheppen. En om die boeken. Om de gezamenlijke geschiedenis van die jongen, zijn beste vriend en hemzelf, uh, in de bibliotheek van Alexandrië te brengen. En daarom heet het ook Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken. Want die obelisken stonden dan weer in Alexandrië, maar zijn nu over de wereld verspreid. Dus het gaat over hoe ga je om met. Herinneringen, hoe ga je om met een vriendschap die je leven diep heeft geraakt. En een verhaal van liefde en herinneringen. En dat is het is echt, daar is hij er heel erg goed in geslaagd. En ik, ik ben benieuwd. Ik denk dat hij serieus een kans maakt om uh, zomaar met de prijs te gaan strijken. Nou, nou. Hartelijk dank. Onno. Uh, de titels van alle boeken die Onno besproken heeft. U kunt ze vinden op npo 1.nl slash nieuwsweekend. En uh, ook op onze Facebookpagina bestaat die eigenlijk nog. Ja, maar Facebook is een beetje besmet geraakt, dus mm. ik noem het niet meer. Het is mij volledig ontgaan, Oké, okay. okay. <laughs> goed. Okay. Nou, goed. klaar. Uh, mm -hmm. Dankjewel. Alsjeblieft, Peter. De eend Fokke en de kanarie Sukke vieren hun 25-jarig bestaan. De Nederlandse cartoonreeks, bekend als Fokke en Sukke... heeft maar liefst drie geestelijk vaders. En wat u niet weet, maar wij wel, is dat het een unicum is dat ze hier alle drie zijn. John Reed. Ja, Wat is het en met de En Jean-Marc van Tol. Hartelijk welkom, alle drie. Hallo. Ja, Jean-Marc, jij bent de tekenaar van Fokke en Sukke. Je hebt moeten lullen als brugman om uh, John uh, zover te krijgen. Hè? De rechter. Nou, nou eigenlijk, eigenlijk ons alle drie wel. We zijn helemaal ja. niet zo vaak uh, met ons drieën in de mede We zijn nog nooit. Dit is voor de eerste keer dat we z'n drieën bij de radio zijn. Uh, en en waaraan uh, danken wij die enorme eer dan? Jullie het redacteur is gewoon heel erg goed. <laughs> ja. nou, nou, goed. Kijk, weet je, wij maken cartoons. Ja. Dus die poppetjes, fokken en de kanarie sukken... Ja. Die kun je niet uitnodigen. Die kun je niet uitnodigen. <laughs> ja. die, zijn, die, die doen het werk voor ons. Ja. Um, nou ja, uh, en, en inmiddels, John, uh, kijken ja. de mensen toch wel naar. Dus inmiddels durft hij wel ook op de radio te komen, denk ik. Ja, ik ben ja. niet meer zo bang voor Ja, ervan. bekend als nou, Dat rijdende rechter. Maar jij bent altijd degene, John, ja, daar hebben ja. gedeeld verleden. Zo is het. Ja, want jij bent altijd degene, ken ik tenminste als de mare die gaat... die dan zegt, ja, maar dat doe ik dus niet. Ja, precies. Ik ben altijd degene en die alles dan? afhoudt. Uh, omdat ik daar geen zin in had. Ik begreep niet waarom ik dat leuk moet vinden. Oh, vind je het leuk? Ja, ik vind het wel aardig. Okay. Er waren lekkere broodjes. Op, uh, oh, en nou dat betere koffie dan op de rechtbank. Dus Prima, uh, het is ja. uh, de, de reis al Je waard. bent kantonrechter en je bent ook de rijdende rechter nu. Al, uh, ja, ik ben drie banen. Ben ja, ik. ik ben uh, vier dagen per week kantonrechter ja. in Alkmaar. Ik ben rijdende rechter op de televisie. En ik ben fok en maken met deze twee jongens links en rechts. Ja, mij. Ja. Wordt er nou werkelijk ochtends met elkaar gesproken? Ja, iedere ochtend. Ja. Iedere ochtend. Om half negen ja. uh, ja, uh, gaan jou... wij een telefonische vergadering in... En dan, ja, dan proberen we allemaal de leukste te zijn. En dan uh, komt er op een gegeven moment komt er, uh, komt er wat uit. Los van alle gesprekken uh, die wij sowieso moeten voeren... omdat we, ja, omdat we al 25 jaar samen uh, als vrienden hier, uh, hiermee bezig zijn. Dus het gaat, het gaat over het nieuws, het gaat over... Uh, onze kinderen of wat dan ook. Weet je, wel, alles komt langs. En wie, wie. degene die de beste idee heeft, die. die wint. wint. <lacht> nou, dus eigenlijk. Is het, het, nou ja, wat, ja. wat de grens eigenlijk is, is of, of we het leuk vinden. Als je gewoon hoort dat alle drie moeten lachen, dan weten we eigenlijk al. Ja. Want dit is, een, dit is een cartoon. Hier zit een cartoon in. We hier een gesprek aan wat duurt totdat we moeten lachen om onszelf. Dus het is eigenlijk, zoals vroeger, zeg ik altijd. Het, we hebben wel om half negen in. En het is. Uh, met krijg met, met, met nee, tele -tele -tele -tele telefoon, Nee, te alleen telefonisch. Okay, ja? Want ik zit in de auto naar de rechtbank. Ja. Dus dan zeg ik, nou, ik draai nu het sleuteltje om bij bellen in. Dus we hebben de heren, de links en rechts van mij, jean Was, hebben dus 35 minuten om een grap met mij te bedenken. Want als ik aankom op de rechtbank, moet het afgelopen zijn. Dan horen we altijd een mee op de parkeerplaats. Dan weten we, altijd oh, het is in klaar. Dan staat er op de parkeerplaats. weep, ja. weep. Oh, ja. oh, John is oh. bij de rechtbank. Ja. Jullie, af... de, jullie hebben nooit van de weg afgekregen. Even, ja, van de weg afgekregen. Ja, ik ga eventjes naar de parkeerplaats. We, we zijn er nog niet uit. Nee, maar nou, de soms, nog. Heel soms moet John tanken. En dan ja. uh, gaat hij vloekend het uh, tankstation in. Omdat daar tegenwoordig allemaal mensen in de rij staan. Voor cappuccino Cino en ingewikkelde broodjes. Terwijl er maar één iemand. Afrekent, dus de benzine mensen moeten wachten op de koffiemensen. Oh. En dat, uh, ja, dat is dat zijn een serieuze probleem. Ja, ja. ja. En Daar ja. zou iemand eens dus een oh. bijtende cartoon over moeten maken. Vind ik ja. Ja. Ja. ja, dat die tankstations in, ja. in broodjeszaken veranderen. Ja, precies. Ja. Uh, even terug, want de 25-jarige jubileum, hè, dat noopt tot een terugblik. Ja. Hoe is het allemaal zo begonnen? Uh, in Propria Curis hè? een Studentenblad. Ja, ja. misschien, Bastiaan, misschien, ja, misschien ja, vertel het, jij het maar. Ik vind dat het bij mij soort van begint. In de, in de zin dat ik uh, in de familie Doorson... de eerste albums had zitten herlezen. En daar zag ik zoveel maakplezier op die bladzijde. dat ik naar Jean-Marc ben gestapt. van wie ik wist dat hij toch wel striptekenaar ging worden. Maar ik probeerde mezelf daarin te lullen. door, uh, door te zeggen: ja. moeten wij niet iets samen? Toen zei Jean-Marc: nou, hebben we niet zo zin in. Ja, ja. Ik, ik wil toch wereldkampioen to boksen worden. Nee, maar. Ik wilde Milde Nederlandicus worden. Oh, maar later, dat is ongeveer hetzelfde, uh, toch? Ja. Net zo moeilijk. Nee, wacht even. Ik weet maar wel. later uh, uh, ja, kwam, kwam die eigenlijk bij mij terug: van ja, we hebben er ja. nog, nog zo over nagedacht. En nou, we moeten misschien even nee. aan je Marco overgeven. Ik weet nog wat het zat. Ik werd toen gevraagd om voor het Suske en weekblad iets te gaan maken. Ja. En dat bestaat al lang niet meer. En toen zijn we eerst begonnen met z'n drieën met een strip. We hadden we echt een echte strip, een echte strip uh, voor een weekblad. En dan hebben we ongeveer de eerste twee jaar, of de eerste dertien pagina's gedaan. Ja. Maar het lijkt mij ook zo onhandig werken met drieën. Waarom? Nee, ja. Jullie werken toch met z'n tweeën? Ja. Ja. ja, ik ben niet anders gewend. He? Heel, andere, heel andere. Ja. Meervoudige kamer. Maar goed, jij tekent. Ja, maar we, we verzinnen gewoon met z'n drieën. Drie. Nee, ik teken. Jean-Marcus ja, Jij geen bent tekenen. de enige die ja. tekent. Ja, ja we verzinnen het met z'n drieën. Jullie verzinnen met z'n drieën. Ja. Maar goed, hoe zijn jullie dus op een gegeven moment in Propria Curis terechtgekomen? Nou, ook dat ging niet meteen zo. Want bij, slag of je weet, bij PC moet je het gewoon anoniem inleveren. En daar de eerste grap die wij echt heel erg goed vonden, die vonden zijn niet zo goed. Want de toenmalige redacteur Thijns Sade, die zei, ja, vogeltjes die kunnen niet praten. Toen heeft het nog een, een half jaar geduurd... voordat ja. wij pas in april 1994 uh, de, de eerste cartoon gepubliceerd kregen. En wij vonden het de hele tijd gewoon hartstikke leuk om het als excuus... Te hebben om weer met z'n drieën bij elkaar te komen en die ja. grapjes te verzinnen. Ja, we waren ook echt helemaal, want, want we konden dus uiteindelijk nergens ermee terecht, maar we waren wel helemaal gegrepen zelf door wat we gemaakt we vond het hadden. Ik vonden het zelf zo grappig dat het we nog hebben... nooit zo hadden. Ja, ik heb de eerste tekening ja. thuis liggen. Echt waar? Ik hem echt thuis liggen, het origineel. Ja. Ja? En ze zingen. Me... Oh, kijk je, ja, inderdaad. Mag ja. misschien, ja. ja, Dat is, die met, uh, ja. Ja. Daar is niet de allereerste tekening, ja, maar nee, je te ziet geen piemeltjes. Dat valt een beetje tegen. wel. hier: Fokken zoeken paaseieren. Paas Zelfde plek als vorig jaar, neem ik aan. Oh ja, klein piemel. Het nee, het toch. Er oh, die andere ook, ja. ja. ja. ja. Maar uh, bij, bij PC was het dus nooit echt een gigantisch succes. Ja, ze hebben ons nooit meer losgelaten, hoor. we hebben daar nog jaren in nee, gestaan. Nadat we erin hebben gestaan, stonden we elke week in. En op een gegeven moment, ja. Propiacurus is toch een springplank... ook in de literaire wereld. En we werden gevraagd, allerlei uitgeverijen... en we kwamen allerlei studentenbladen. En op een gegeven moment hadden wij een landelijke dekking... van één cartoon per week in alle universiteitsbladen Ik denk in dat, Nederland. In meer dan twintig universiteits- en um, hogeschool. Toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij... Uh, ja, wat echt gewoon het vervolg is van dit soort... bij het uh, dat Handelsblad. Toen waren zes... jullie natuurlijk allemaal inmiddels miljonair geworden. Ja, maar dat is, moet ja. dat nou hardop gezegd worden? Want ik, oh, sorry. Ja, ik wil nog veilig naar huis kunnen rijden. <laughs> ja, ja. Nee, maar, nou, weet je, we, omdat we het zo ontzettend uh, voor ons eigen lol doen... Uh, maakt geld ons helemaal niet uit. Nee, dat maar ik geef nu? ook het meeste. Juist hè? niet. Uh, <laughs> hè? Maar ik begreep dat het ook in het uh, Engels vertaald is, hè? Het heet Duck and Birdie in het Engels. Dat is, de, we hebben allerlei pogingen gedaan. Ik, ben, ik ben de commissaris buitenland ja. omdat uh, op ja. zijn corporaal Omdat hij bij de CC heeft ja. gewerkt. En ik heb, uh, we hebben dus vertalingen, of die heb ik dus begeleid in het Engels, Duits, Russisch, Hongaars en. Ja, Latijn. Zijfisch. Heb ik nou Engels overgeslagen? Ja, even, inmiddels. De, dat, dat noemde ik ja. dat, Duck and ja. Birdie. En, uh, Als we ja, moeten... Men vindt het niet grappig in het buitenland. Nee? No? Nee, buitenlanders vinden het niet nee, grappig. En ja, we hoe komt dat? Humor. Nee. Maar het is, het, het is, <laughs> ja. kennelijk is er iets heel Nederlands aan de hand. En tegelijkertijd, we hebben ook heel erg in het begin wel eens geprobeerd... om voor een Vlaams blaadje een cartoon ja. te maken. En we hebben elkaar uh, urenlang in paniek aan zitten kijken... Van, maar we hebben geen idee hoe het is om een, om een Belg te zijn. Nee, en dan Nee. Wordt het Meteen al heel erg lastig. en Misschien dat er ook zoiets gebeurt als je dit, ja, als je dit over de grens gooit. Uh, ah, uh. Fok en suk is zo ongelooflijk Nederlands. Uh, niet ja, maar dat, weet je, dat weet je pas maar als je erachter komt dat buitenlanders het niet leuk vinden. Ik, ik heb het nooit zo bekeken, moet ik zeggen. Jullie ja, het is zeggen. wel zo. Is onderzocht ja, aan de Universiteit van Chicago. Ja. I kid you not. <laughs> ja, ja. maar ongelooflijk. Maar. Uh, Bas, ik begrijp dat jij op tournee gaat met fok en sukke. Nou ja, ik kom in ieder geval... Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Nou, ik heb, ik heb dan een computer vol met tekeningen... die dus eigenlijk uh, door zijn markt gemaakt zijn. En ik, uh, ik zit dan bij, uh, bij uh, congresdagen of dat soort dingen... en dan, uh, en dan laat ik Fokke en Sukker de laatste sprekers samenvatten. Dus ik zit dan heel intensief te luisteren... en te kijken waar de grappen zitten. En dan, komt daar een, uh, uh, dan komen daar een paar cartoons uit. Dus dan heb ik een heel kort blokje af en toe even tussendoor. En dan kan de zaal ook weer verder de volgende powerpoint in, ja. zeg maar. Ja, dus het is een, een, een succes wat op, niet alleen in de krant staat... maar dus ook ja, op die manier, commercieel wordt uitgepuit. Ja, op die manier kan je het gebuit. ook gebruiken. Ja, ja, nou ja. Ja. We hebben natuurlijk bij de wereldrijd doorgezeten. Heel lang, ja. Een, een aantal ja, jaren lang. Hoe lang? Vier jaar. vier en een half jaar. Ja, ja. Jaren. Is, is, er, is er ooit wel eens uh, iets verboden eigenlijk? Of tenminste gezegd, nou jongens, laten we dat nou niet doen. Het is op één hand te tellen. Ja, het is echt drie keer of zo. En maar En bij de derde keer zei, ze, nou maar dan stoppen we ermee. Toen zeiden ze, ja. nou oké, okay, jullie mogen voortaan doen wat jullie ja. willen. En waar ging dat dan over? Of wat, wat nou, de eerste heen? keer was een grap. Die was, die was ook wel slecht getimed. Hadden we hadden een grap gemaakt, was de ajax was uh, in brand gestoken. Oh. En we hadden een grap gemaakt over dat het nooit meer iets tegen Joden gedaan moest worden of zo. En, op diezelfde dag was er in Jeruzalem een aanslag geweest. Dus dat was ook toen zeiden... Oké, daar kunnen we bij de inkomen. Als een bus met Joden al niet meer veilig is. In Drenthe was dat toen. Maar bij de mensen toch vooral heel erg boos waren... omdat Drenthe zonder haar had geschreven. Er kregen een boze brieven over. En andere keer was nog zoiets. Maar het was uiteindelijk... Kijk, wij zijn cartoonisten. Ze we willen heel erg graag ook die vrijheid. Soms een klein beetje En dat wil zo'n krant natuurlijk uiteindelijk ook wel. Want jullie kwamen bij NRC terecht was dat een eigen keuze of hoe is dat gegaan? Um, nou, eigenlijk was het zo dat uh, de R&C was natuurlijk een avondkrant. en Tegenwoordig niet meer helemaal, maar toen wel. En ze had altijd zo'n uh, weer-satellietfoto. Uh, satellietfoto. <laughs> maar die werd s'nachts genomen. Dus op een gegeven moment zei de jonge redactie, onder wie uh, Pieter Steins... van, uh, nou, we moeten daar gewoon een leuke cartoon hebben. En die heeft uh, ons er toen uh, in geloodst het pasteenhuis. Pasteenhuis. We hadden al eerder, want we maakten een jaar of vijf die cartoon zonder enige actualiteit erin. En op een gegeven moment hadden we bedacht in 1997 was hé, hey, waarom maken we onze grap eigenlijk niet op actualiteit? En toen heb ik eh, ongevraagd steeds aan de redactie van NRC zo'n cartoon eh, gestuurd eh, via mail. Dan bleek elke dag het hele het systeem daar door vast te lopen. Want ze hadden ze nog niet. Goed, um, om plaatjes. Dus op een gegeven moment heb ik toch maar verzwegen ik... toen we gevraagd werden. Dat we werd echt gevraagd. Geen bestanden van, van dan 32 kb verwerken. Nee, ja, ja, precies. Uh... Toenmalige telefoonlijn. Ja. En uh, <laughs> ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk... Hebben we uh, de, de, de aflappen 20 jaar... Uh, heel veel merchandising en, en agenda's. En ja, want op een geleverd. goed moment gaat dat gewoon op de loop ook met jullie. Ja, hè? dat, was, dat is zo. Op een gegeven moment was dat Welk zo. Nou, een doe je daarmee. Ja, ja nou ja, goeie, jij rijdt lekker op en neer naar Alkmaar. Maar ik bedoel, het, het werd toch wel te veel op een gegeven moment. Om iedereen die je moest bedienen of wilde. Op een gegeven moment hebben we gesprekken gehad met dat wij dat mensen tegen ons zeiden, vrienden, jullie staan nu wel echt overal in. Hmm. Als je op, de, op een gegeven moment in de VPRO-gids en de VAR-gids... tegelijkertijd ja, ja. staat, wordt het een beetje gek. Want die mensen zijn ook allemaal van de hogeschool gekomen... terwijl ze dat ook al in hun universiteitsblaadje zagen staan. Ze ja. dachten, dus er zijn er geen andere cartoons in Nederland. Toch is dat niet waar, want als je namelijk nou de voorkant las... en leert wat van tosco passen dan zag je ons nergens, weet nee. je wel. Is dat uh... maar ja. Een goede combinatie. Ja, ja, ja. Is dat, uh... Maar uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen... een jaar of zes, zeven geleden... om uh... Uh, heel veel opdrachtgevers heel eruit veel te doen. Ja. En uh, we maken nu nog maar één of twee cartoons per dag... in plaats van zes. En uh, nou, daardoor hebben we tijd over voor andere dingen. Zoals, zoals als, het rechterschap van nou ja. John. Ja, daar kan er dan wel bij. Ja, en wel zoals wel. het schrijven van een historische roman over Johan de Wit. Ja, dat heb ik gedaan. Ik ben, ja. uh, de afgelopen paar jaar heb ik een roman geschreven... over Johan de Wit als uh, hij nog heel jong is. Een advocaat in Den Haag. En uh, in 1650... En dat hij op moet komen. Dat hij nog uh, niet de raadpersonaris is waar we hem allemaal van kennen. En zeker nog niet ondersteboven aan het groene zootje hangt. En, uh, uh, ja, dat, die, die roman heb ik geschreven. Die komt volgende maand uit. Deel 1 komt eind mei uit. Het is een, een trilogie. Ja. En je draagt het boek op aan prinses Amalia. Want je <laughs> hebt zelf bij Willem-Alexander in de klas gezeten. Ja. Dus is leuk om te weten zo, één dag na Koningsdag. Ja, <laughs> ja dat is maar ook een beetje een grapje. Omdat namelijk die... Is het niet waar dan? Ja, wel, nee ik heb bij uh, Alexander in de klas gezeten. <laughs> maar, en ik draag het ook op aan Amalia. Ja. Maar ik geef het eerste exemplaar aan Hermel Pleij. Want ik denk dat hij het eerder in ontvangst neemt... dan ja, uh, ja. prinses nee, Amalia. Nee, maar luister. Even. Ik zou het proberen. Ik, ik, heb, die, ik heb die eerste ja. pagina gezien. Dat is toch duidelijk gewoon een uitnodiging van... Ja. Ja. ja wil uw majesteit het niet ja. in de neemt. nemen? Nou, er zit wel een reden achter. Kijk, veel van die middeleeuwse en zeventiendeelse boeken... werden ook opgedragen aan de vorst. In misschien dat je er wel wat geld voor kon krijgen. Of weet jij veel. Dat hoeft niet. Maar ik heb het ook gedaan omdat namelijk... Eh, mensen heel vaak denken, als je met Johan de Wit bezig bent... dat je dan ook republikeins bent. Of dat je heel ja. erg tegen het Koningshuis bent. Dat nou, dat ben ik niet. Ik vind het nee. hartstikke leuke mensen. Laatste vraag. Uh, er is al een postzegel. Ja. Geweldig. En hoe gaan jullie het vieren? Bastiaan. Heb je meien, die postzegel? Ja. Het zijn, zijn velletjes. Hoe oh, gaan, gaan jullie het vieren? Wat mooi met z'n drietjes? Ja, we, hebben daar eigenlijk, we, hebben, we krijgen een avondje aangeboden door onze krant, door onze ja? broodheer. In september? In september. Een, een en we moeten nog een, een afspraak maken voor een volgende bijeenkomst, denk ik. Eigenlijk zijn we het nu aan het vieren, denk ja. ik. Ik vind de polszegel is voor, mijn voorlopig hoogtepunt. Ja, ja. ja. is in september komt het feestje, maar die polszegel vind ik echt... Ja. Nou, ik, heb hem hier, ik heb hem net van Schemarken in mijn okay. gekregen. En het gemoed schiet vol. Dankjewel, John Reed.